Uit. Ze moesten verplicht aan de slag bij een IT-bedrijf, maar ze werden de gevolgen van hun daden. De jongeren leerden daar ook hun computertalenten op een goede manier te gebruiken. De proef krijgt volgens RTV Drenthe een vervolg in de rest van Nederland. Het incident in Shanghai, waarbij een bestelbus inreed op publiek... was volgens de politie een ongeluk, geen aanslag. Op beelden is te zien dat de bus de stoep oprijdt en in brand staat. Volgens de politie werkte chauffeur bij een metaalbedrijf... en vervoerde hij illegaal gevaarlijke stoffen. Er ontstond brand doordat hij zat te roken. Bij het ongeluk in het centrum van Shanghai raakten 18 mensen gewond... van wie drie ernstig. Het Openbaar Ministerie wil dat het makkelijker wordt om ouders te beboeten die hun kinderen weghouden van school. Nu gaat dat nog via de rechter, maar als het aan het OM ligt kunnen leerplichtambtenaren straks zelf boetes uitschrijven. Jaarlijks blijven duizenden kinderen buitenschoolvakanties weg van school. In veel gevallen gebeurt dat omdat ouders eerder op vakantie willen met het gezin. Het OM gaat nu op zoek naar een gemeente om een proef te houden. Als die een succes is, wordt het mogelijk in het hele land ingevoerd. Het weer dan nog, enkele buien met kans op hagel en natte sneeuw. Tussen de buien door kan de zon even schijnen. Het wordt 5 tot 7 graden. In het weekend wordt het wat vaker droog. S'nachts en overdag wordt het wel wat kouder. Dit was het NOS -journaal. CFM. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Een ongeluk met een vrachtwagen en het ringvaartaquaduct op de A4 Amsterdam richting Den Haag zorgt voor 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Hoofddorp en Roelof Arensveen. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Wassenaar via de A44. Er staat een file op die A44 richting Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar. 5 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Please ensure your table is folded away, your seat back upright, with the armrest down, and your seat back up. Ja, daar gaan we weer, jongen. Ik ja, In ja, ja. een Pfft. beetje misselijk. Ben je een beetje misselijk? Ja. Ja, ik zeg dan zo tegen jou, eet dan niet die hele bak met spekjes, leeg, man. Pfft. Ja, wie ben jij? Ik heb zo'n jeuk op mijn hoofd meteen. Wat zeg jij? Ik heb meteen jeuk op mijn hoofd. Echt waar? Ja. Oh, jij bent zo'n zo uh, zo uh, zo luizen. Uh... Ja, ik ben een luizenvader. Nou, je bent wel een luizen met pels, <laughs> moet ik heel eerlijk te zeggen. Ja. <laughs> ja. Hey, maar nee, maar ja. ik ben maar ik ben wel een leuk liedje. Hè? Het is een heel leuk liedje. Hala! Ja, Je hebt er wel zin aan hè, vandaag, hè? Ik heb er wel zin Ja, Carnaval, ja, ja, Ja, ja, volgende week, hè? Reis jij nog af naar het studen? Uh, nee, nee, nee, nee. Ik ga gewoon hier in Zandvoort... Uh... Oh, ja. ja. We, gaan, we gaan nog praten met iemand die daar iets mee te maken heeft. Wij gaan, uh, wij gaan, vandaag, uh, ja. gaan wij vandaag hebben over, uh, over de kindercarnaval. Er ja. zijn twee soorten carnaval, eigenlijk. Ja. Een kindercarnaval en... Kijk, ik... Ik zal je even laten zien wat ik dus eigenlijk nog nooit aan iemand heb laten zien. Een spiekbriefje. Kijk. Ja ja ja, of jo, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, Luister, ja. De luisteraars die ook via de webcam ons kunnen zien. Even die kijken. kunnen ook jouw spiekbriefje ja. zien. Ja, dan bellen wij met even kijken. Vleeswagen, soep, groente, aarde, shit, verkeerde papiertje. Nou. Ja. Sorry, hoor. Sorry. Ja. Sorry. Nee, we praten dan met Jessica Wijnans. Ja. En die weet ons uh, een heleboel te vertellen over, uh, over de carnaval in Zandvoort. Ja. En, um, de kindercarnaval, ja. euh, ook. Als je nou, ik heb meteen een tip voor de luisteraar. Daar komt ie, daar komt die Als, nou, ja, ja. Als je nou intensief en, en, en relaxed wilt deelnemen aan de carnaval... Ja. moet je elke ochtend, is dus ook logisch, een fles carnamelk drinken. Echt waar? Ja. Om oh, mijn telefoon gaat, Willem. Ja. Draai maar een plaatje. We draaien een plaatje. Want die blijft maar praten natuurlijk. Dat, ja, natuurlijk. Dat, dat gaat gewoon door. Ja, ik heb het hartstikke druk. druk, ja, ik, heb druk, druk, druk, 7, druk. ik heb al zeven telefoontjes inmiddels binnen. Echt waar? Over de carnaval. Over de carnaval? Ja, ja ik zag, zag, ik zag er heel druk uh, ja, praten. Ik denk, ben je nou aan het playbacken of zo? Er maar mensen ik heb die vragen mij dan, zijn mensen die vragen mij dan. Als je voorop loopt in de polonaise, ja. Loop je dan meer risico als dat je in het midden loopt. Dat ligt of, eraan. Of je links of rechts gaat, heb ik gehoord. Ja, nee, maar ik bedoel ten aanzien van spookcarnavallers. Dan heb je een spook, Polonaise. Ja. Die kom je dan tegemoet. Nou, het enige wat ik dan kan zeggen... Van, uh, is dan, van, haal niet in, blijf rechts lopen. En maar probeer, probeer, je... probeer die man wel met licht signaal te waarschuwen dan. Maar oh. ik denk dat je het best gewoon uh, naar het westen kunt. Naar het westen? Naar het westen. Bij hoeveelhaken rechtsaf. Ja, <laughs> zo is het. Ja, hier volgt eventjes een bericht voor uh, Jessica Wijnhans. En Jessica Wijnhans is van het uh, Sportcafé. En uh, graag eventjes een telefoontje richting de studio. Want uh, ik heb nou uh, 32 keer je voicemail ingesproken. En steeds als ik klaar ben, dan hoor ik spreek uw bericht in na de piep. Uh, het was een lang verhaal dan. Kijk dat, wat uh, zeg je van nou... Uh... Ben je meteen dat je zegt, ik ben gestrest nou. Dat je de, dat niet te pakken kan krijgen. We hebben een val uitgezet voor Jessica. Oh? We proberen dat te vangen, maar ze, ze trapt er niet in. Ze Trapt er niet in? Nee, nee. ze neemt de telefoon niet op. Jessica. Ja. Meisje, ja. Kom op. Kom op. Dus kan wel bij, ja ja ja, bij ja, ja, ja, Nou, weet je, uh, ik, ik kan er niks doen. Ik heb een beetje de, de, de carnaval een klein beetje in mijn hoofd zitten. En, ja, ja, ja. En ook in mijn bloed. Dan Begin mijn ja. bloed te kriebelen en dan, dan kan ik niet stilstaan. Ik zie je, je hebt je neus ook op je carnavals. Ja, ja, zie je, oh, je de, de, de elastiekjes, hè? Oh nee, ik zie dat, dat is je eigen neus. Wat een rotopmerking, duif! <laughs> Wat een rotopmerking, duif! Ja! Nou. Ja ja. ja, ja! Ja, ja! De zon verdween, de maan is geen. Ook je moeder die scheen te slapen. Dus me snel, want je oude kijker niet Kus me snel, want je oude kijker niet En elke keer deed ik het weer, kwam over de muur over daken Ik bleef nooit lang, want ik was bang dat jouw zolderraam een keer zou kraken Ja, Kus me snel, want je ouders kijken niet Kus me snel, want je ouders kijken niet Er kwam een zoon, de loon, Ook een dochter liet niet op zich wachten Ze werden groot, ik kwam in nood Maar wat kun je wel van mij verwachten Kus me snel, de kinderen kijken niet Kus me snel, de kinderen kijken niet Kus me niet, de kinderen kijken wel Kus maar niet de kinderen kijken wel. Kus maar snel de kinderen kijken niet. Kus maar snel de kinderen kijken niet. Kus maar niet de kinderen kijken wel. Kus maar niet de kinderen kijken wel. En nu oortjes dicht. Ja oortjes dicht en ik hoop ook dat uh, dat, dat onze duif dat doet want uh... is dit nou de Tata eh, uh, Ja. Dat klopt, Gedeeld. dat klopt. Zo heet ze in de jaren 60 ze inderdaad zo. Uh, toen uh, kwam er een nieuwe man bij. En die man, het verhaal vertelt in nu van: die man heeft een spraakgebrek. Dat was zijn want die, die maakte van tra, tra, tra. En zei: Trawassie! Ja, oh, is dit nou Trawassie? Dit is Trawassie, weet je. Oh, je bloem, je oh, nee, bloem. Patty, patty, patty. Dat, ja, nee, maar daar kleed, ah. kleed ik me even uit, want dan uh, kunnen mijn kleren in de wasmachine. Oh, <laughs> oh, oh, oh, oh, jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Nou ja, goed. Nou, nou Willem. Start, start maar gauw een plaatje op, jongen. Want, uh, Gerard, Gerard uh, die keert er wel, Gerard. Gerard wie? Gerard. Ja, ik ken er heel veel. Gerard Cox, Gerard Joling, Gerard... Uh... Of ga jij Annie Lennox draaien? Ja, is, nou, is ja. ook leuk. Is ook leuk, hè? Hebben we, <lacht> we die er toevallig bij staan, hè? Hij nou, is een zus van Gerard, hè? Oh, is zij dat? Ja, dat is zij. Ik meen al, ik ken er daar van, want ze hebben dezelfde stem, ongeveer. Maar... Uh, uh, ik maak het uit, Willem. Maak je het uit, jongen? Ja, no more I love you. Nee, nee, nee, nee. Ja, dan moet ik jou toch eventjes helemaal uit je inspiratie, uh, inspiratie gaan halen, eventjes, want... Ja, vertel. Uh, ja. Nou, dat zal ik je vertellen, want ik onderbreek jou nooit natuurlijk, ik zou niet durven. En uh, ja, we hebben iemand aan de telefoon. Gezellig. En uh, dat is uh, Jessica Wijnands. En Jessica Wijnands uh, weet ons alles te vertellen over het uh, carnaval. En met name uh, in, over? In met name over? over. Of over beide vormen, ik bedoel zowel de volwassenen. Uh, de, nee, als de, als de nee, nee, nee, nee, nee. De nee? kinderen, daar hebben we het zo meteen over. Dit gaat puur even over de volwassenen. Over de volwassenen, oké. Okay. Ja. Jessica, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, er is de dames en heren, ja. Jessica. Yeah. Ja, ja, ja! Jessica, luister. Uh, uh, kom jij zelf uit het zuiden? Of, uh? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. helemaal niet. helemaal niet. Dus jij helemaal spreekt niet, niet met de zachte j. Wat de juza? Helemaal <laughs> niet. Hey, Jessica, maar hoe ben jij betrokken geraakt met uh, uh, het fenomeen carnaval? Nou... Uh... Er is een, een, een vriendengroep die altijd uh, feesten organiseerde. Ja. En dat deden ze bij uh, ZHC. En op een gegeven moment zijn ze bij ons gekomen. van uh, Ze zochten een andere locatie. En uh, dus wel, wel een beetje uh, in, de, in het gebied van Noord. Omdat daar gewoon wat rustiger is. Ja, ja. ja en toen is uh, op een gegeven moment het carnavalsfeest ook uh, te sprake gekomen. Ja. En uh, dat zijn we gaan doen. En dat uh, wordt dan nu voor de vierde keer... En uh, ja, dat, dat is gewoon een heel een groot feest. Ja, de vierde keer, want daar proef ik uit dat het een groot succes is geweest die andere drie keren. Ja, ja, ja. echt. En uh, ja, ze komen echt verkleed binnen en ze hebben er gewoon een zin in. Ja. Uh, je kunt vooraf een kaartje kopen, die kostte 2,99 euro, dus daar hoef je het niet voor te laten. Nee. Hey Jessica, en uh, de locatie waar dat dan allemaal wordt uh, gevierd, is dat de pluspunt? Nee, dat oh. is de Corver Sporthal. De Corver Sporthal, oké. Okay. Dat is een sportcafé ja, of niet? Ja, dus uh, echt uh, bij het, uh, het sportcomplex. Ja. Dus naast de golfbaan, dus uh, daar heb je de Corver Sporthal. Daar hebben wij een uh, café. Ja. En uh, daar wordt het gegeven. Kijk, dus, en ik heb... Uh, maar ik, heb maar ik breek er gewoon niet in hoor, dat maakt mij niet zo verbaasd. Ja, Kijk, ik heb elf jaar carnaval gevierd in het uh, oosten van het land. En aan mijn accent kun je ook wel horen dat ik ook niet helemaal hier vandaan kom en zo. Maar het was, bij ons was het uh, gewoond uh, uh, dat je dus een, ja, een complete hof hè Je had dus een, uh, een, een prins een raad van elf uh, daar had je de oudgedienden en had je de dansmariekers en zo is dat nou in, in Zandvoort ook zo of if... nee nee het is allemaal ja, maar... kleinschalige zeg maar ja vroeger was het natuurlijk wel zo mm -hmm. want uh, meneer Buchel die komt elke week bij ons uh, sporten wie is dat Ik zit daar altijd over oh oké okay. nou, ja van hem nieuw weet je wel ja ja ja ja en uh, dan dus zegt hij al dat, ja Jessica, uh, je bent weer een week te laat of je bent weer een week te vroeg. Want we lopen gelijk met de carnaval. Yeah. En, en er is geen prins carnaval. Kijk, het is eigenlijk gewoon een uit de hand gelopen feest. Maar dat hebben we carnaval genoemd. Nou, hebben we, nou voor, vorige week hoorde ik toevallig dat er iemand zich aangemeld had als, als uh, uh, ja, moet ik het zeggen, staatsprins, dorpsprins. Zo? Uh, ja. ja. Een, een Brabant of een Limburger? Ja, het... zeker. Ik ben, ik oh, er is hij net? Ja. Maar, ik kom eigenlijk solliciteren. Waarom? Oh, het lijkt me zo gezellig om hier in Zandvoort dan op te treden als prins of wel. Ik, ik geef je zo het nummer van Jessica Wijnhals, is dat goed? Oh, dat lijkt me jezelf. gezellig. Ja, ja, ja. ja, Jessica, mag ik komen? Ja, voor mij wel. <laughs> ja. Het kan hier ook nooit normaal, hè, Jessica? Dat, dat, dat hoor je wel. Hé, uh... hey Jessica, maar, maar want jij zegt ik loop nooit gelijk met de carnaval. Betekent het dat het al dit weekend is? Of, of, of loopt het wel? Nee, ja, ja, even, even, ik moet even heel goed denken. Ja. Volgens mij is de carnaval. Is, is ja. zaterdag over een week of zo? Of, of, of, of maandag over een week? 17 februari, ah. dacht ik. Ja. ja, dan is het bij ons. Ja, oh, jij bedoelt de echte carnaval, ja, dat is volgend weekend. De echte carnaval, ja. Dat is aankomend weekend, dat begint vrijdag s avonds 11 over 11, vrijdagavond, en dan uh, loopt het door tot dinsdagavond, uh, 11 over 11 s'avonds, dan is het afgelopen, dan heb je woensdagavond de haringavond, als het allemaal goed is, en dan is het gebeurd, dan is het voorbij. Maar ja. jij, jij zegt uh, volgend weekend toch, Willem? Ja, ja, aankomend weekend, ja, ja. Jullie, jullie ja. hebben een andere andere. over. Ja, aankomend weekend ja. is voor mij morgen, hoor. Dus, uh. Nee, oké. Okay. Nee, dat wordt dan het uh, Nee het weekend erop. Nee, in het ja. weekend van de 10, die is het. Ja, Klopt. ja precies. Ja. Goh. Hey. Wij hebben het dus een week later. En hoe, hoe, hoe is het nu met de kaartverkoop? Want hoeveel mensen kunnen jullie daar ongeveer herbergen in die ruimte? 120. Oh, Zo. dat is, dat is ja. gezellig. En, ja. en zijn alle kaartjes is, al bijna weg? Of... of uh? Nou, er zijn eigenlijk wat kaarten verkocht inderdaad, maar er worden er ook toch wel uh, veel best nog aan de deur uitverkocht. Uh, maar goed, uh, we hebben natuurlijk, dat want uh, Danny Versoes, die doet eigenlijk uh, heel veel daarvoor. Ja. En natuurlijk nog wel meer mensen, maar die, uh, uh, die heeft toen ludiek gedaan uh, 2,99 euro voor uh, ter ja En 4,99 euro aan de deur. Oké, okay, dus 3 euro en 5 euro eigenlijk, hè? want daar praat je er natuurlijk over. Ja, ja. Hé, hey, maar nou goed, wat moeten de mensen doen als ze, als ze nog snel zo'n kaartje willen bemachtigen? Nou, dan kunnen ze halen bij, uh, door, bij de Eugenie UC, en uh, Ben, de dierenwinkel op de Krocht. Ja. Op de Grote Krocht, daar kunnen ze kaartjes halen. Ja. Ze kunnen bij mij in het Sportcafé uh, kaartjes halen. Sportcafé, hoor, ik wil het net al. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, dus, ja. Maar carnaval is ook sport, hè? <laughs> Ja, ja, ja. ja, vooral het drinken. Hè, ook, ja, voor de polsspieren <laughs> vooral. Ja, ja. Ja. Ja. Oké, okay, dus op de Grote Krocht, bij de Dierenwinkel... en anders bij jou een sportcafé. Ja. En dat is gewoon uh, bij die sporthal dan, hè? bij de Golfbaan. Ja, ja. bij de Golfbaan. Waar ja. ja. ja. jullie ook eens een keer een radio-uitzending hebben gegeven. Oh ja, ja. Dan kunnen we er wel een ja. Jessica, he, ja. He, hebben wij jou nog iets vergeten te vragen... wat je toch nog even kwijt wil aan de luisteraars... over deze feestelijke gebeurtenis... Nou, het is gewoon uh, heel gezellig, jongen uh, en oud. Het, uh, het is uh, gevarieer, gevarieerde leeftijden, dat, dat vind ik altijd heel erg leuk. Ja, want wat, uh, is, er, is er wel een, uh, zeg maar een grens, een leeftijd wat binnen ja. mag komen? Of? Ja, vanaf 18 jaar is het hè. Dat ja, helft, ja, maar ja. Charles, dan mag je er niet in. Sorry. Nee. Nee. Nee. Hé, hey, maar luister, want uh, ik hoorde mijn collega Willem uh, Bruist ook iets vertellen over kindercarnaval, maar daar heb jij niets mee van doen? Nee, okay, nee dat maar wel... daar hebben we het zo meteen al over. Dat is weer een andere organisatie. Andere... Maar wat dat betreft ben ik er wel blij mee dat het toch leeft in Zandvoort. Het, ja, ja, ja. Want nou hoef ik het niet te doen. Dat ja. scheelt weer. Ja. Het, is wel, het, is wel zo, het is wel zo dat tijdens de carnaval. wordt er wel weer een enorme lichting kinderen afgeleverd. Uh, dat ligt aan die ooievaars, je gezogen hebben of niet. Ja, ja, ja. Maar ik heb nog één vraag voor Jessica voordat we dit ja. eigenlijk afsluiten: uh, mogen ja. er dieren mee naar binnen of niet? Oh. Of er dieren mee mogen naar binnen of niet? Nee. Dieren. Dieren? Ja? Nee. Oh, Nou, dan laat ik hem wel in de gang staan. Ja, het paakt. <laughs> <laughs> Jessica, hey, bedankt. Ja. Hey. Doei, doei. Doei, je, Bedankt. Doe. Doeg. Ja, ja. en ik ben er. Ik uh, uh, oh, oh, de de er. Ik ben er. Ik ben er. in ben er. Ik ben er. Ik in er. gang ben paard, paard Ik uh, de, ja, ja, de, de, de, de er. er. Ik ben er. Ik ben er. er. Ik Ik en staat op een... bij Ja, ik ben het uh... ja, ja, ja. De dat moet je, staat te weet van alles wat. Er zit totaal geen haar meer op mijn buurvrouw's nou, Jammer, geen dieren, de Jammer, He? In geen dieren, meer in de de Jammer, Het gedicht, hoe ver ben je ermee? Ja. Oh, cool. uh, niet zet ik het uh, linker even. Jocht, die valt niet. Een paard in de gang. paard in de staart. Een paard in de Goed opletten, wat nou komt is belangrijk hoor. Heeft u misschien de ruimte voor een paar twee oh, meter lang? U kunt hem komen halen bij me. Dan ja, zet ik deze start ik zo meteen in. Ja, de mooiste, hè? de microfoon heeft al die tijd opengestaan, hè? Is dat zo? <laughs> ja, oh jee. Ja, kijk, dan krijg je een carnavalsuitzending, dan, dan, dan krijg je dat. Het en... is goed dat je die hem op niet verteld hebt dan, hè? In de uitzending. Dat doe dat maar niet, want voor nee. de, voordat je het weet, voordat nou, je het weet... Er staat ja. heel zandvoort op de stoep hier, Ja, he? nee, en dat, dat willen we natuurlijk niet. Maar, ja. maar ik zag jou schrijven net, en de luisteraars ja. hebben het intussen al wel gehoord... van, uh, jij bent ja. met een gedicht bezig en zo. Ja, een beetje flauwekul, Willem. Maar het is nooit flauwekul, hè, wat ik jij kan, maakt, want ik ik dat kan, is... Ja. Ik kan er niet veel ja, Paul, ja. Poëzie, zo moeilijk ja, niet, op alles rijmt wel iets, behalve dan een waterfiets. Waterfiets rijmt niets. Dat is waar. Dank je wel. Dat is waar. Nou weet je, ik sta even een muziekje in. Ja. En dan zeg ik zijn uh, brand maar los. Sommige mensen houden van Roranheuzen. Als we van start gaan met de Polonaise. Ik persoonlijk, ik zit graag op de bank en kijk ernaar met een glaasje drank. Want in een rijtje lopen is niet wat ik wil. En zie ik prins carnaval, dan geef ik een gil en gooi mijn pilsje in zijn oor. Want hij gaat er altijd met mijn vrouw vandoor. Voortaan gooi ik in plaats van de Polonaise met de hele groep... een aantal verroeste punaises in zijn soep. Wat moet ik, wat moet ik hier nou op zijn? Het is... Het is... Het is gewoon wat ik allemaal meemaak met de carnaval, hè. Uh, Dat dus dan dus zit ik gewoon aan de kant. Ja. Ik, ik ga niet meelopen in zo'n Polonaise. Je bent niet zo'n Polonaise loop, niet nee nee, nee, nee, nee, nee. Heb je etalagebenen of zo? Ik heb etalagebenen. Ja, ja. En ik heb het in Biaardhuis ook meegemaakt. Echt waar? Ja, ja. Oh, vertel eens wat meer over. Ja, uh, maar Twintig ja. 20 meter lang. <laughs> Twintig meter. En het rook naar urije. Hou op, oh. uit. Ik zou zeggen, weet je wat? We bestellen dan er een. Alles donker, lampen uit, gisterin een ding En net als je bedenkt, ik ga je nou hoest naar bed doen Misschien zag in de weg, en het verloren. Ik bestel maar, bestel maar, bestel maar. Stieke maan maar het weer nou echt de hoogste tijd in de weg te Je mag nog veel, kind en ook knippen te betalen je Kunt er net nog zo'n blije bij ons doen Snel oonjaan man zoekt er toch naar een de mei man Wie denkt er nou, ze vroeg al aan nou is de kom? komen? Oh, bestel maar, bestel maar, bestel maar Je weet dat je niet kan loten Nog even is het aan beginnen het vuur drukkende, maar we kunnen naar binnen. Verloren maar het makkelijker, niet zo. Ik heb fiets dat hij kunnen winnen. Ja, is het niet wat ervan? In van één keer, keer hebben we de, de, de bomschuitenvereniging bombschuiten, de en weer in huis in één keer. Ja, en, de, uh, ja, de boot is aan, denk ik er, om uh, Willem. De, boot, ik, de boot is aan, jongen. Ik wou een vraag: is het nou ja. pak, pakjes boot 6 of pakjes boot bom 6? Nee, die... <laughs> nee. Pakjes Nee, maar het is wel heel kunstig wat die mannen daar beneden allemaal creëren. Dat is niet normaal. En het is, want uh, uh, uh, uh, Rob is hier ook binnen. Uh, uh, uh, Rob, pak, en Rob. Pak, uh, pak, Trouwens, Rob Bossing, hè, dus de fotograaf. Ja, ja pak, uh, deze? Ja, maakt niet uit. Ja, doe, ja je ja. staat over. Pak ja. hem maar op. En een beetje, trek hem maar een beetje naar je toe. Een beetje naar je toe. Ja, ja. Die, en de microfoon ook. Ja. Want Rob, Rob, Rob, Rob eh, jij bent natuurlijk ook een heel verdienstelijk fotograaf. Zo hebben we jou hier in Zandvoort ook leren kennen. Ja. En misschien ook wel buiten Zandvoort. Want uh, dat ze hebben met, met een stabbos naar nou ja. boven. Ja. Ja. Nou, meestal in Zandvoort. Ja. Toch? En we zijn ja. een beetje bradders in arms, want we houden allebei van fotograferen. Hé, hey, maar Rob, ik, wat ik jou wilde vragen. Die mensen beneden die daar zo... Enthousiast bouwen aan zo'n zo uh, bootje? Ja. ja ho Hoe lang doe je gemiddeld over zo'n boot bouwen? Ja, dat hangt ervan af. Het is een, uh, een, een vrije tijdshobby. Ja. Er zijn mensen die er anderhalf jaar over doen. En okay. mensen die heel snel zijn, die er drie maanden over doen. Oké. Okay. Oh, dus het is eigenlijk zo dat, dat als je er regelmatig aan werkt, dan duurt het een maandje of drie. Nou, maar dan moet je doorwerken en dan moet je ook inzicht hebben. Want uh, het is niet dag. simpel een bomschuitje maken. Hè? Okay. Die bocht allemaal met die latjes. Dat ja, ja. moet kloppen en als je verkeerd begint, ja. dan eindig je ook ja. verkeerd. Hè? Want het wordt progressief fout als, okay. als je verkeerd begint. Dus je ja. moet in het begin heel erg je best doen. Ja. Ja. Jullie bouwen alleen maar bomschuiten? Nee niet? Joh, we bouwen ook huisjes. We hebben die hele boulevard uh, gebouwd. Want ja. ik, heb, ik heb ooit eens over... zofelijk... Ja, ik heb al gezien. Ik heb dat huis heb ik daar gezien. Ja, dat uh, is daar staat schitterend dus, uh, mooi. Uh, ja. De passage van vroeger. Ja. Ik, in het Zandvoort vraag... Museum hebben we dus de hele boulevard staan. Ja. Ik, de ik heb altijd een beetje de stille wens gehad om het veronica skip na te bouwen. Alleen, uh, ik heb twee linkerhanden, ik ken er alles mee. Maar, <laughs> uh, is, is dat mogelijk bij jullie? Uh, je moet iemand zien te vinden die dat wil. Rob, dat... heb je toevallig wat te doen? <laughs> <laughs> ik heb hartstikke druk. Ja, nee dat weet ik. Dat weet ik, dat weet ik. Maar, ja, maar... maar het kan dus wel. Dan moet ik gewoon even een keertje in, langs In principe en, uh, zou dat kunnen, ja. ja nou, kom een keertje ja, maar, langs. Maar uh, wij bouwen van hout, meestal. En, en ja. het schip van Veronica was van staal. Ja. ja. Dus. Uh, uh, liever wel van hout, want ik bedoel, hij moet ook de trap op. Hij ja. Moet, ja, en niet <laughs> zo groot zijn, natuurlijk. <laughs> nee, dat valt mij Nee, denk. maar als je een goede tekening hebt... Ja, ja er, er, er wordt nou even buiten de uitzending wordt er... Uh... Na, even, na, na de uitzending, als je naar beneden loopt, dan klop ik wel even aan en dan... Oh, je bent thuis, echt waar? <laughs> Wij moeten zo even praten. Ja, ja. Hey, ja want, uh, hey Rob, en ten aanzien van fotograferen, hè, want uh, uh, doe je dat dagelijks? Of, of? Nou, als er een evenement is en zo, ja. en er is altijd wel wat. Ja, dan het dan enige we... probleem is, is dat je het veel doet, en dat zal jij misschien ook al uh, meemaken: ja. dat hele vreemde, onbekende mensen een beslag op je doen. Of zo kan jij mijn uh, trouwerij van mijn zoon fotograferen. Zo? Ja, ja, ja. Maar dat is het probleem. Ik ben geen beroeps. Nee. Nee. Ik ben gewoon amateur. Ja. Nee. Ik heb nog nooit één dubbeltje voor een foto gerekend. Nee. En dat doe ik ook niet als ik een trouwerij heb. Maar dat doe ik alleen maar bij kennissen en ja, familie. Ja, dat snap ik. Ja, ja. Want anders uh, kom ik op het terrein van uh, On Over middelkoop bijvoorbeeld. of andere fotografen die dan uh, ja. de pesting krijgen. Dat wil ik absoluut niet. <laughs> krijgen ze toch wel eens af en toe hoor. Ja, ja, ja. ja. Hey, maar fotobroeders, ik uh, onderbreek jullie. Even, want als je, jullie zijn twee vakgekken, allebei. Ja. En als ik jullie je gang leg gaan, dan praat je gewoon het hele Blijf programma blijven de hele dag uh, nou. praten. En we krijgen direct de leerlingen van de. ONS beneden, 30 da stuks. 30 stuks, En die komen even de Bomschatclub bekijken. En ja. hier natuurlijk ook eventjes. En we nemen ze mee naar boven, maar okay. dit is ook heel interessant. Nou, dit dan, kunnen ze interessant. dan kunnen ze misschien Polonaise lopen, want we hebben... Uh, de uh, deze, deze uitzending staat een beetje in het teken van de carnaval, hè? Ja. Oh, ja. ja, dus ah, ja, ja, ja de Bomschuit en de, maar, de, bom, de een carnavalsvereniging. Nou. <laughs> ik ben benieuwd of jullie ze aan het dansen krijgen. Maak ik er een fotootje van? We, we gaan het proberen, oké. Okay. Dank jullie wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou het is dus zo dat een heleboel luisteraars hebben gereageerd... en gezegd van, hé hey, jongens, denk eraan de microfoon die staat open. Dan moet ik heel eerlijkheid halve behalve, behalve, zeggen van... Uh, ik heb dat expres gedaan. En ze zeggen, oh, en, en waarom dan? Nou, we zijn uh, luisteraars aan het tellen geweest... en ik kan jullie vertellen, het zijn er een heleboel. Ja. Nou, nou dat wou ik even kwijt. Ja, Sir Willem. Er uh, ja. is ook een kindercarnaval, 11 februari... En dat wordt allemaal georganiseerd door onze collega Roy van Buringen. En dat vindt plaats in het theater De Krocht. Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal. Uh, aan het begin van De Grote Krocht zit het. Hè. Uh, en, en dat begint allemaal smiddels om twee uur. En is om half vijf weer afgelopen. Er zal een goochelaar aanwezig zijn. Er is karaoke. En uh, kortom, dat wordt één groot kinderfeest. 11 februari, dus vanaf twee uur. Uh, ik denk dat je bij Roy van Buringen moet zijn voor kaartjes. Ik denk dat Ja. Er schijnt er waarschijnlijk wel een publicatie van te zijn. Maar ik denk dat je best gewoon even naar de Facebookpagina kunt gaan... van, van on-air uh, events. Ja. Dat er tafel bij staat, denk ik. Ongetwijfeld. Nou, Roy, heel veel succes met jouw organisatie van het hele gebeuren. Ja. Namens ons beide. Ja. Namens, namens de Nou nou is, nou is ja. uh, carnaval natuurlijk een katholiek... Feest, hè? Uh, Ja, het, het begint als een katholiek feest, maar het eindigt vaak als een heidensfeest. Als een heidensfeest. Ja, ja, ja, ja. ja want ja, ja. ik wil straks, ik weet niet wanneer jij daar aan toe bent, hem ook oh. nog even die engel uh, laten opdraven van Fons Jansen. Ja, dat is wel goed, maar we hebben nog, vijf, nog 15 minuten voor het eerste uur. En zijn tweede uur, dan hebben we wat meer tijd, denk ik. Ja, want die, engel, die engelen nemen hun tijd ook, hè? Ja, die gaan de rust voor zitten. Die gaan de rust naar na verstaan, hè? Zweven, zweven, hè? zweven, hè? Ook <laughs> zweven, ja. ja. Want een engel die staat is een bengel, heb ik altijd gehoord. Oh, dat ja. is. Ja. Bij ons dan, hè? Bij ons. Ja. ja. Nee. <laughs> ja. Nou, goed. Uh, luister dus twee uur kunt u dat verwachten. Fons Jansen met een conferentie over de Engel. Heel leuk. Ik vind hem heel leuk. Nou, dus, we, we wachten rustig. Ik vertrouw er blind op natuurlijk, want jij, uh, jij bent hier de cabaretman van uh, <laughs> ja, het eerste uur, zeg maar. <laughs> ik daarna, tien minuten later. Maar jij bent toch wel, uh, ja... Willem, ik, heb, uh, je, heb je nog een gezellige plaat voor ons? Ik, ik heb nog een, een verzoek, eigenlijk. Een verzoek? Ja. Oh. Een verzoek. Er uh, is iemand die gek is op hotels. Waarschijnlijk wel, maar wel in Amerika dan. Hoe? Ja. Dat is... Uh... Ah, ja, die. Die staat volgens mij nooit in de top 2000. Deze. Die nee, haalt ja, die nee. Haalt, Dat haalt hij niet. Nee, niet. nee, nee. Slecht nummer, <laughs> slecht nummer. Geweldig! Je haat de Eagles zo, De, de vlog een mail voorbij, zeg je net? Ja. ja. Hé, hey, luister. Ja, ik luister. Uh, uh, Die gitaar solo, hè? Ja. die wordt op zo'n uh, gitaar gespeeld met een paar halsen, geloof ik. Hè? Ja, een dubbele. Een dubbele, Dub dubbele hals, hè? Ja. ja. Met uh, zes snaren, iedere hals is twaalf snaren. Uh, Echt met, waar. Uh, met ieder, uh, nou, met ieder zijn eigen elementjes, dus zijn eigen geluid. Ja, geweldige plaat. Ja. Hotel California. Wat heb jij nog meer te melden zo uh, tien nou, minuten, tien uh, minuten voor heb, uh, dat de deals ik heb, uh, voorbij komt? Uh, ja, ik heb een berichtje gekregen voor, uh, van uh, iemand die zegt van wanneer beginnen we met uh, ons casino. Daar uh, dat wil ik nu eigenlijk even mee beginnen als dat goed is. Casino? Ja. Okay. Dus uh, ik gooi het balletje erin en kunnen we even inzetten. Ja. Gerine van Pleu. Ik had op zwart gezet en nou, nou, uh, zegt, nou zet hij ineens Root. rood in. Rood, rood, jammer rood. Nou, je kan erin zetten hoor. Oké. Okay. Zeg maar, moet je nu zeggen? Eh, zwart. Ja, zwart. good it lasts eternally perfect situations must go wrong but this has never yet prevented me wanting far too much for far too long looking back I played it differently One, a few more moments, who can tell But it took time to understand the man Now at least I know I know him well Wasn't it Ellen Page en Barbara Dixon. En, uh, ken je, ah, nee, mij, nee, ken sorry, je hem wel? Ja, vol, volgens mij uh, Jesus Christ uh, Superstar. Hè? Die, ja, uh, ja, ja, ja. Ik zei, nou, je hebt het daar nou over. Ik uh, zag toevallig gisteren die reclame van... Ja, het kan nog net denk ik. Die reclame van Jesus Christ Superstar. En dan die, die, die zanger. Ja. Ehm... Um, die man die trok om geen mensen een, een scheur op, denk ik. En ik ja, denk maar... bij mezelf, ik had werkelijk geen glas meer in kaart staan. Alles kapot. Ja. Alles kapot. Hey luister Willem. Ja. Uh, ja. Uh, aankomende zaterdag is het natuurlijk weer zover. Dan zijn, uh, dan zijn we hier als radiozender ZFM zijn we natuurlijk live vanuit Hotel Hoogland. Ja. Met het programma Goedemorgen Zandvoort. En voor aankomende zaterdag is het wel leuk om te melden. Tien over tien. Ja. Dan is de folklorevereniging De Wurf... Uh, aanwezig, want die bestaan namelijk 70 jaar. Uh, en die komen dan daar alles over vertellen. En dat doet meneer Freek Veldwis en een paar andere uh, enthousiaste, folklore mensen ja, ja. van de Wurf. Zeg maar. ja. Nou, 10, 10 uur 25, Zandvoort heeft een, geen dorpsomroepen meer. Ge ik, uh, Is Gerard Kuiper uh, overleden? Nee, toch? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dus, Het schijnt, uh, schijnt weer met dit te maken te hebben. Uh, daar kan ik op de radio zeggen. Moet je me even aankijken? Ja, ja hiermee te maken. Oh, oké, oké. Nou, ik weet waar het mee te maken heeft, uiteraard. Ja, ja. ja. Dus maak u niet ongerust, Gerrit is er nog. De nieuwe ondernemer. Die komen om tien over half elf. En die gaan praten over Spider-Rent. De Spider-Rent Group. Dat gaat meneer Robin Katz doen. Vervolgens komt de wethouder. Gert-Jan Bluis. Die komt in de uitzending. En dat gebeurt ongeveer om tien over elf. Die gaat natuurlijk praten over alles wat er bestuurlijk hier in Zandvoort speelt. Om uh, vijf voor half twaalf. Uh, daar staat onder voorbehoud. Dus dat is een, een, uitze, uh, ja, iets, een onderdeel van de uitzending die nog ingevuld moet worden. Waarschijnlijk. En dan om elf uur veertig komt Roy van Buringen alles vertellen over on-air dance. Over zijn... Uh, want dan hebt hij het ongetwijfeld ook over, over de kinderkernaval. Nou, het zal ongetwijfeld. Nou, ja. het wordt allemaal gepresenteerd door iedereen die de jager, onze collega. En oud-voorzitter Pieter Joustra is erbij aanwezig. Maar die Pieter de... Joustra, die is, die is er net zo oud als die folklorevereniging. Die man, die draait al jaren mee, man. Ja, dat is ook ja. zo. Ja, nou ja, het is, is een broer van Pieter van Vollo. Is hij dat? Ja. Ik meen hem al te herkennen aan, ja. aan die dingen aan de zijkant oh. van je hoofd. Je Allebei eens. dezelfde ja. voornaam, hè, dezelfde. Ja. <laughs> ah, ja. ja. Luister. Ja. Techniek en muziek worden verzorgd door Jacques-Joseph eh, Duinmeijer. Maier. Wie? Jacques. Jacques. Ja. Jacques. Jacques ja. Ja. of Jacques, weet ik het. Joseph. Jozef. Jozef. Maria is er niet bij. Nee, nee. Duinmeijer. Maier. Maier. Is dat technisch Een Duitse, Duitse meneer. Wie bitte? Ja, eh, nou, dat, dat klinkt Duinmeyer, dat klinkt een beetje Duits. Maar We gaan goed. naar komen. Ja. Ja. Eindredactie, je houdt het niet van mogelijk. Wie? Gerry Rutte. wel hoor. Ja hoor. Het zal ook de, zus niet van, de zus van de minister-president uh, minister Rutte. Hoe oh, zei dat? Ja, dat is en hij. Waar? Ja, ja, ja. Oh. Dus uh, nou, luisteraars, handtekeningen na afloop ik ga van de jou, uitzending. Ik ga je wegschuiven, Frits. Komt-ie. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5. ...en in de Eter op 106,9. Straks meer. VFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Lewin met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee helikopters van het Franse leger... ...zijn zeker vijf mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur vanochtend in Zuid-Frankrijk... ...zo'n 50 kilometer van Saint-Tropez. De politie zegt tegen een Franse nieuwsite ...dat in de ene helikopter drie mensen zaten... ...in de andere twee en alle inzittenden zijn overleden. Het zou gaan om helikopters van een vliegschool van het Franse leger. Een meisje van drie uit Rotterdam heeft vermoedelijk een week thuis bij haar dode moeder